Voilà, hier ben ik weer, dat is lang geleden, maar ja, de mens heeft het soms druk. Ik wil het vandaag hebben over de belastingen. Ja, wat lees ik hier in mijn gazet? Dat er al vijf jaar, vijf jaar met ons voeten gespeeld wordt. Er was een belastingsverlaging gebeurd, nou, zeiden de politici. Maar wat blijkt nu? Ze hebben dat gewoon niet uitgevoerd, vijf jaar. Ze hebben dat gewoon laten aanmodderen. En wat heeft men dan gezegd? Van kijk, uh, ja, in tegendeel, wij moeten dan nog eens gaan betalen. Uh, Zo'n duizend euro zou een gezin met twee kinderen... Uh, betalen aan de fiscus, lenen in feite eigenlijk geld daar als ze recht op hadden maar dat ze niet gekregen hebben en dat de fiscus gezegd heeft, ja we gaan die uh, fiscale hervormingen uh, nu, nu eigenlijk uh, toepassen uh, en trouwens, uh, en als we ze toepassen dus al binnen een paar jaar krijgen we wel wat geld, maar dan krijg je dat zonder rente dus uh, dat is eigenlijk wel grof hè? ik voel mij gewoon anaal genomen zonder vaseline ja. want eigenlijk, die, een modaal gezin met twee kinderen zou dus maandelijks 82 euro op meek 82 euro meer op zijn rekening hebben als de regering die oude, vijf jaar oude dus van vijf jaar terug al, fiscale hervorming zou toegepast hebben 82 euro, daar kunt je toch al iets mee doen Allee jong, hoeveel pinten zijn er nog niet Allee, hoeveel keren kun je daar niet mee naar de cinema gaan, nog een paar nieuwe kleren kopen Wij worden gewoon behandeld als domkies publiek, ik vind dat het zo niet langer kan en ik hoop dat u mijn mening deelt en u de volgende keer op een andere partij stemt Niksken antipolitiek, stemt op een partij die een goed programma heeft, maar niet meer op die kwezels wat dus in paars hebben gezeten, en die waarschijnlijk nu gaan verder doen, hè. Ah ja, meneer Reinders zit er terug in. Meneer Rupo zit er terug in. Meneer Verhofstadt zit er terug in. Alleen de Cheven, Dus het kan eigenlijk niet slechter. Nee, het kan niet beter. Het kan niet slechter of niet beter. Ja, het zal weer hetzelfde blijven, zeker, hè.